Even na twee uur een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Stansport op zaterdag bij CFM. En die begonnen wij met Duran Duran uit de jaren 80 hoorde je de Reflex. ZFM voor Zandvoort en de regio. En hij zit weer tegenover mij. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. En Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, wederom drie uur live vanaf het Mediapark aan de Tolweg 10A, uw eigen lokale zender ZFM. Daar zijn we weer. En vanmorgen leek het allemaal nog relatief rustig te zijn met de programmering voor vanmiddag. Maar al weg kwamen er van allerlei... Sinterklaas-dingen tussendoor. waardoor ik de hele redactie weer opnieuw kon gaan doen, luisteraars. Maar goed, uh, er, we hebben dus een drukke middag voor de boeg. dus uh, laat ik uh, niet te veel uh, tijd uh, verspillen. Uiteraard hebben we natuurlijk gewoon de evenementenagenda... rond de klok van half vier. Houdt u pen en papier bij de hand. En in ieder geval morgenmiddag 12 uur. Ja, ja, want dan is het zover. Want dan komt Sinterklaas aan op het Badhuisplein met die boot. En uh, daar moet u, dat kan u natuurlijk niet missen. En ZFM zal er ook aanwezig zijn. Want die hebben tussen 12 en 2 morgen een extra live breaking news-uitzending. Alles in het teken van de aankomst van Sinterklaas. En onze verslaggevers zijn ter plaatse. En die om ook maar niks te missen voor de kindertjes... die aan de radio gekluisterd zijn. Dus half vier, de evenementagenda. Half drie, uiteraard het weerbericht. Het zal wat stormachtig worden morgen. Maar misschien dat dat meevalt. Want ja, anders krijg je dus een zeezieke Sinterklaas aan. Dat moet je ook niet hebben. Nee, zeker dus niet. Dus het weerbericht rond de klok van half drie. En om half vijf uiteraard de tijd voor het dier van de week. En die luistert naar de naam Joy. Ik heb een sneubericht voor de liefhebbers van het gedicht van de week... want ook dat moet wijken voor een echte Sinterklaas-verhaal van Toon Hermans. Dus dat allemaal in het kader van de aankomst van Sinterklaas. Die van vandaag om twaalf uur trouwens in Groningen voet aan wal zetten... en alles is uiteindelijk ook goed gekomen daar. Tussen door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, en ja, daar is het om kwart over vier mogen we bellen met de hoofdpiet. Oeh, die is, oh, nou, spannend, nog, die is, nou, die is nou nog spannend. druk bezig in Groningen en uh, nou, die gaat ons natuurlijk alles vertellen over de voorbereidingen... want morgen komen ze dus in Zandvoort aan, zoals gezegd. Dus kort over vier gaan we even live schakelen met de hoofdpiet. Verder, ja, we hebben een speciale verslaggever vandaag... een zekere meneer Gerard Koper, ook wel luisterend naar de naam Piri... die is voor ons aanwezig tijdens de voetbalwedstrijd... veteranen 1, uh, SV-veteranen 1 tegen SV-veteranen 2. Een echte derby. Een echte derby dus. Uh, verder, nou, ik, zeg, ik zou zeggen, genoeg uh, uh, in, uh, ja, informatie en actualiteiten... tijdens deze komende drie uur. Maar natuurlijk is er ook nog ruimte voor gewone muziek. En ik heb goed nieuws voor je, Albert-Jan. Je mag je schoen weer zetten. Oh, Jawel. te gek, te gek. Heel Wie goed. weet wat je erin krijgt. Oeh, Ja, ik ben erg benieuwd. Ja, ik ook. Hier is Strama en Formidable.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 Formidable Formidable Je t'es formidable Je t'es formidable Nous étions formidables F M. You came in. That's what my little heart was looking for. Laughter in the. ...middag van de CFM ODIA 2. hits, non stop. Als eerste die formidabele plaats van uh, Stroma natuurlijk, formidabele. En daarachteraan deze van Lionel Richie. We gingen terug in de tijd met You Are My Destiny. Volgens mij hoorde ik jou vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zoonvoort Albert-Jan. En jij sprak namens een mevrouw Visser. Dat klopt. Heb je nog uh, contact gehad met mevrouw Visser in nee. jouw gesprek? Nee luisteraars, ik heb helaas geen contact gehad met mevrouw Visser. Maar het was eigenlijk wel de schuld van mevrouw Visser. Dat de ik schuld? Geef haar maar weer de ja, schuld. Maar ja, maar ik moet zeggen, ik bedoel, ik, ik spreek dan van schuld. Maar uh, luisteraars, het was eigenlijk niet haar schuld. Ik sprak eigenlijk uit haar naam. Want wat was, was namelijk het gevoel? Val. Uh, vorige week werd er in Goedemorgen Zandvoort zijdelings gesproken over het aanvragen van uh, je parkeervergunning en je, je bezoekerspassen. Nou, dat kon alleen maar digitaal. En we werden vorige week, onze redactie werd gebeld door een mevrouw Visser uit Zandvoort. En die zegt, ik, woon, uh, ik ben uh, op leeftijd, uh, ik kan uh, moeilijk nog door het huis heen uh, komen, ik kan nog wel naar de brievenbus gaan, maar dan houdt het feest eigenlijk op. Dus die kreeg ook zo'n brief in de bus van u moet uw DigiD-code uh, aanvragen. En de Digi-wat? Digi-wat, ja, digi, de, de pub. Uh, dat kunt u via de computer doen en dan kunt u dat ook via die computer betalen... en dan uh, krijgt u uw vergunning thuisgestuurd. Nou, wat schet niet mijn verbazing, maar het is toch heel begrijpelijk... dat oudere mensen geen, com die dat geen computer hebben. En je schijnt te praten over 20% van de inwoners van Zandvoort... beschikt niet over een computer en is op leeftijd. Nou, heel begrijpelijk, heel, uh, heel ja, uh, voor de hand liggend. En, maar goed, er staat bij, dan kan je bellen met de gemeente. Nou, dan bel je met de gemeente. En dan uh, zegt hij, die, nou, diegene die u moet hebben, die is er momenteel niet... maar die zal u straks terugbellen. Oh, dus mevrouw Visser werd dus niet teruggebeld. Dus mevrouw Visser de volgende dag weer bellen. Nou, wat krijg je dan? Je krijgt dan spanning tussen de, degene die op het uh, gemeentehuis werkt... en heb je die mevrouw Visser weer aan de telefoon. Per saldo is het probleem niet opgelost. Dus vandaar dat ik, en de afgelopen week ben ik meerdere malen daarop aangesproken... van ja, er zijn die ouderen, die, die hebben dat niet, die kunnen dat niet. En wij van onze leeftijd worden geïrriteerd. Maar ook mensen van die leeftijd, die raken een beetje in paniek. Van, oh jee, als je nou maar wel die parkeervergunning op de een of andere manier krijgt. Ze kunnen wel een afspraak maken op een gegeven moment. Ze kunnen naar de gemeente gaan. Allemaal helemaal goed. Alleen, nou, dan moet je met je, met je uh, hoe is het, een karretje? Rollator. Rollator, of op andere manier, of met de belbus moet je erheen en dan maar hopen dat je dan via die weg... Uh, alsnog uh, je parkeer, parkeerkaart kan regelen. Terwijl, vroeger kreeg je gewoon een Axaf Girokaart, Voor de 17 december betaald, krijg je hem keurig in de bus. Niks meer is mee. En voor die doelgroep was dat systeem natuurlijk ideaal. Ik begrijp best dat, uh, dat, dat we de, de voortschrijdende uh, automatisering... maar ik, uh, ik zou dus zeggen van god gemeente... maakt er iemand van vrij, desnoods op de fiets dat die, nou die, die kleine doelgroep, want daar praat je over... Uh, om die dan toch een beetje te helpen bij het aanvragen van de parkeervergunning. Wat, hoe moeilijk kan dat zijn? En dan kan je wel zeggen, ja, we hebben geen budget voor of geen mensen voor... maar dan is er is toch wel een, een klantvriendelijke oplossing voor te vinden. Dat moet ik. vast op de los En dat, zijn. Dacht mevrouw, dat hoopt mevrouw Visser ook nog steeds samen met haar... die 20% van de inwoners. Dus uh, ik heb een oproep gedaan aan de gemeente... Om, of voor die groep een uitzondering willen maken... en proberen dat op een andere klantvriendelijke manier op te lossen. Want zoals mevrouw Visser zijn er meerdere. Oké, okay, helemaal gelijk. Dus nou, we gaan het in de gaten houden. Wij, op wij, het wij volgen het letterlijk op de voet. Wij <laughs> blijven het volgen op de voet, ja, inderdaad. Ik moest het even kwijt, Rob. Sorry, ik moest het even kwijt. Oké, okay, nou, bij deze dan. Okay. Zo dadelijk over een tweetal platen gaan we eens even kijken... wat het weer de komende dagen gaat doen. En een van die twee platen is Aisha. Kom zie. je nexiste. Elle est passée à côté de moi sans un regard, reine de sabbat, j'ai dit à Isapron, tout est Zie Va pas. Aïcha, Aïcha, Aïcha regarde-moi. Oh, oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Heb goed? Levert het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En de digitale kijkers gaan naar kanaal 40. Is hier Michael Jackson. You made me feel so good inside. I always wanted a girl just like you. Such a PRT. Pretty young man. ten and day got away Dat was hem de single van Michael Jackson, you the Pretty Young Thing. En het is twee minuten over half, half drie. Dat betekent dat we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Het woord is aan Albert-Jan. Ja, nou was het vanmorgen uh, luisteraars uh, grijs en nevelig met lokaal ook zelfs wat mist. Maar later heeft de zon toch een gaatje weten te vinden... en dan komt hij toch regelmatig tevoorschijn... en blijft het overal in de regio droog. De west- tot zuidwestelijke wind waait zwak tot hooguitmatig... en de temperatuur stijgt naar 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen weer bewolkt... en nevelig en met hier en daar mist. De wind waait zwak uit richtingen tussen noordwest en noordoost... en de temperatuur daalt naar een graad of 6. En morgen, hè, ja, dat is de belangrijke dag, want dan komt hij aan... Uh, in Zandvoort. En dan heb ik het uiteraard over Sinterklaas. Morgen is helaas een grijze bewolkte dag. Voor de zon is er morgen geen ruimte en blijft, maar het blijft wel droog. De wind waait niet meer dan zwak uit het oosten... en de temperatuur stijgt naar een graad of tien. zondagavond en maandagnacht is en blijft het bewolkt. De zwakke wind draait geleidelijk naar zuid tot zuidwest... en de temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Maandag is het ook bewolkt en in de middag en, en s avonds... valt er wat lichte regen of motregen. De zuidwestelijke wind waait matig... en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Dinsdag en woensdag draait het om buien... Maar daarna lijkt het droog te blijven met flink wat zon. De temperatuur gaat geleidelijk naar beneden, van een graad of acht op dinsdag, naar ongeveer vijf graden aan het eind van de week. Ook de nachten worden kouder, met vanaf woensdag kans op een paar graden vorst. U hoort het goed, vorst. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je ook eens naar www.ricoweer.nl of kijk op www.meteopagina.nl. Dat was het weer! I need a PhD, and I won't let you down. Dit is de van Ph.D. en uit Daan gingen we terug naar 1982 bij CFM. Lekker muziek zo op de zaterdagmiddag. Zo dadelijk uiteraard weer veel meer informatie voor Zandvoort in de regio. Maar eerst meer muziek van Doe maar. Hier is liefde op jou. Mijn, oh mijn, oeh, ik heb pijn. al oh, zo'n pijn tot over Mijn ogen is Liefd op jou. Kier op kier.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 Over mijn oren smor, op jou. Ik oh, voel me rot, ik ga kapot. Ik lijk wel zo tot over mijn oren smor, op jou. Veel te vrij, wat moet ik met een meisje zoals jij? Wil tevrij. Je hebt niemand nodig dat over zijn oren smolt. op jou. Oh, het is 11 minuten over half drie. We hebben weer een uh, onderwerp voor je. Ben je er, ben je er inmiddels uit, uh, het. <laughs> ja, ik, ik heb, John, wat heb jij druk, hè? Ik heb stapels post liggen voor Sinterklaas. Maar dat kan ik morgen pas aan hem geven. En dat kan ik morgen aan pas vertellen. Dus ik hou me eventjes bij de ondernemers in Zandvoort opgelet... Want er zijn weer mystery shoppers, gaan namelijk de klantvriendelijkheid van de Zandvoortse winkels toetsen. Net als drie jaar geleden zullen de komende maanden weer een aantal zogeheten mystery shoppers de winkels in Zandvoort bezoeken. Het wordt dit keer wel wat anders aangepakt. Er komen circa tien shoppers, ook van buiten Zandvoort, die een aantal voorafgeselecteerde winkels en cafés gaan bezoeken. De shoppers gaan op een tiental punten extra goed letten. Natuurlijk is de klantvriendelijkheid één van de belangrijkste zaken. Hoe word je als klant benaderd? Word je herkend en erkend als potentiële consument? Dat ruimt ook nog. Verder wordt gekeken naar onder andere de, van de presentatie van de artikelen... in de etalage, de buitenkant en de netheid van de winkel. Deze zaken worden allemaal omschreven en van een cijfer voorzien. Dit project wordt mogelijk gemaakt door de Kamer van Koophandel... VWV Zandvoort en Centrum Management Zandvoort... Ook zullen studenten van de Small Business School in Haarlem meewerken. Heeft u vragen? Wilt u niet of juist wel meedoen? Neem dan contact op met het Centrum Management... en u kent hem al een Gert van Kuik. Te bereiken op 06572 097290. 06572097290 of Ingrid Muller te bereiken op 0624530167 30167. 06245 30167. En jij zegt, uh, Albert dat het studenten zijn, dus laat me raden. Ze gaan met name de cafés onderzoeken. Dat zou ik of ook doen. die in orde zijn. <laughs> Hier is Eros Ramazotti. Wordt je prender, Me. Now your desire is pulling me Our love is like gravity It's gravity, baby You that you give completamente life completely Calm down my body, pretend me Take control and show me how it feels To go from heaven up to ecstasy I feel every part Dead in your sense Seem won't believe It's more than just a fantasy Come true I feel your love rising from deep Inside of me Up to ecstasy Be your last Volgens mij ben je wel een beetje fan van de muziek van de Eros Rammesort hier, Albert Jan. Klopt dat? Alles wat me ook maar enigszins naar een pizza verwijst, daar ben ik voor. <laughs> daar ben je gek op, hè? Ja, dat weet ik, dat weet ik. Hou de radio aan, want aha, komt eraan. <middels> Dat blijft toch heerlijke muziek, hè? de muziek van AA ah, op de Sanfordse Radio. Yo, dit is single Tachi. Nou, je bent van ons normaal gesproken gewend dat wij Sanford 1 gaan volgen... Maar vandaag speelt het team uit en kan Joop helaas niet bij die wedstrijd aanwezig zijn. Maar we zijn ja. vandaag wel bij een andere wedstrijd aanwezig. Namelijk een echte derby tussen Veteranen 1 en Veteranen 2. En wie, al, wie aanwezig is bij die oude knarren daar op het veld, dat is Gerard. Goedemiddag Gerard, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, wat moet jij nou bij al die oudjes joh? Ja, dat is uh, iets jonger als ik. En dat uh, voetbal uh, ja, toch wel een beetje stram en star en strak. En, uh, en ze lopen, uh, ze lopen te, te, te vloeken op elkaar. En, uh, het begon al de eerste twee minuten dat er uh, drie ballen waren verkeerd Die waren niet goed. Uh, waren te zacht, te hard of weet ik veel allemaal. Dus dat uh, de zenuwen zitten in de wedstrijd, denk ik. En we zijn natuurlijk heel benieuwd uh, wie vandaag het uh, sterkere team is. Jij hebt het eerste kwartier van de wedstrijd gevolgd. Kan je daar al... Uitspraak over doen? Nou, heel, eigenlijk helemaal niet. De, de, de, de, team 2, laten we dat zo maar zeggen, de Veteranen 2, die hebben eigenlijk twee goede, behoorlijke goede kansen gehad om te scoren. Team 1 heb er nog geen 1 gehad. Dus die lopen eigenlijk alleen maar te mopperen tegen elkaar. Dus. Oké, okay, dus de keeper Luc Rom heeft wel al wat te doen gehad. Luc, Luc heeft al twee reddingen moeten verrichten, ja. Dat klopt, helemaal. Helemaal goed, ja. Dus, nou, voor de rest is het ja, een beetje ketteren tegen elkaar. De vlag niet goed natuurlijk. scheidsrechter is uh, niet de beste, wordt er al gezegd. Dus je weet hoe hoeveel met die oudjes gaan, hè? Die blijven alleen maar mopperen als het niet goed gaat. Maar goed, ze staan alle 22 nog op het veld. Ze staan alle 22 op veld. Ik word nu aangerond door uh, de, de grensrechter van uh, team 1. Dus, uh... O, oh. stapje achteruit dan maar. Dus, uh, ja, stapje achteruit heb ik bij deze. Oh, er wordt nu geschoten door uh, Pap, maar die gaat uh, 4, 5 meter naast. Dus, uh... Heeft hij zijn bril niet op dan? Hij heeft zijn bril niet op. Hij heeft zijn bril niet op. Hij heeft zijn bril niet op. Maar goed, verder de, de sfeer het, in beide teams is, is, is wel goed. Hoewel het is, ze... het is uh, spanning. Spanning, ja, wedstrijdspanning. Ja, stress, dus hè? Dat voel je wel direct. Ja, ja. Het is toch wel uh, van... Uh, hey, we, we gaan toch wel even winnen, één van de twee. Maar op papier zou toch veteranen één sterker moeten zijn dan uh, veteranen twee. Veteranen de één is qua spel, qua techniek, qua plaatsen naar elkaar, is wel een stuk beter dan. Oké. Okay. Ik zeg, zou zeggen, anderen, Geert... andere... ja. Geen gang. ja, ja zeg, zeg het maar. Nee, nee, nee, goed. Het team 1 is op papier sterker, maar dat, zie je, dat vind je nog niet terug op het veld. Nee, totaal niet, totaal niet. Nee. Er zitten bij de Team 2 wat jongeren bij en die, ja, die lopen er iets sneller voorbij. Ja. Dat, uh, ja, dat zal zich dus misschien de tweede helft opbreken, maar dat zien we de tweede helft. Oké okay, Gerard, zitten er al een hoop vins uh, ja. uh, in de kantine? Wat zeg jij? Zitten er al een hoop fans in de kantine? Nou, weet je wat het probleem is? We hadden gehoopt dat ze op veld 1 zouden spelen. Ja, maar daar speelt nu een, een ander team en dat vind ik wel jammer eigenlijk. Dus ze spelen op het bijveld. O jee, dat wordt even op de tanden bijten. Jammer. Ja, op de wat tanden bijten tot uh, kwart over drie. Ja, ja, dat moeten ze zeker. Maar vooralsnog, nou, vooralsnog nog een ja. brilstand: 0-0. 0-0, ja. Klopt. Oh, okay. hey, we komen tegen kwart over drie weer bij je terug... voor het eind van de eerste helft. Is. Ik zou zeggen, bedankt voor zover. Okay. En tot straks. Tot zo dan. Dank je wel, Gerard. Hoi, hoi. Tot zometeen om kwart over drie meer... over hoi, deze derby tussen de Veteranen 1 en de Veteranen 2. We houden het allemaal in de gaten bij CFM. Nog twee platen tot aan het nieuws... en weer van drie uur, waaronder deze van Rick Ashley.